Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In ruim 50 gemeentes in Nederland hangen omstreden Chinese camera's. Het gaat om camera's die op straat hangen... En er zijn zorgen over spionage, vertelt verslaggever Joost Schellevis. Beide bedrijven ja, schurken best wel dicht tegen de Chinese overheid aan. zijn ook deels in handen van de Chinese overheid, vooral Hikvision. Uh, en sowieso wordt van Chinese bedrijven verwacht dat ze eigenlijk de belangen van de staat ook dienen als dat nodig is. Uh, en daarnaast zijn er ook zorgen over mensenrechten schendingen. En camera's van deze merk en vooral van Hikvision uh, worden gebruikt in Xinjiang, de, de regio waar uh, de Oeigoerse bevolking wordt onderdrukt. En daarbij wordt ook technologie, dus camera, ...en gezichtsherkenning van deze merken wordt daarbij, wordt daarbij gebruikt. Tien gemeentes zeggen dat ze van de camera's af willen. De rest is dat niet van plan. In de Tweede Kamer is een petitie overhandigd... ...met dik 260.000 handtekeningen van het UMCG, een ziekenhuis in Groningen. Ze willen dat het kinderhartcentrum in het noorden open blijft. Het kabinet wil juist dat het alleen nog maar in Rotterdam en Utrecht is... Een restaurant in Roosendaal in Brabant gaat twee maanden op slot. Dit weekend werd er zwaar vuurwerk bij het Turkse restaurant naar binnen gegooid. En vorige maand was het ook al twee keer raak. Volgens de burgemeester loopt de situatie uit de hand en komt de veiligheid in gevaar. En schaatser Kjeld Nuis heeft het opnieuw geflikt. Net als vier jaar geleden heeft hij een gouden plak gehaald op de 1500 meter. Oh, dan, oh sorry. Ik lul er doorheen. Ja, mensen feliciteren je allemaal. Ja, Nou, ook namens mij en de rest van Nederland. Gefeliciteerd. Dank jullie wel. wel. Het <laughs> was fijn, hè? Dit was uh, super ja. Nou, Thomas Krol was er voor het eerst bij op de Olympische Winterspelen. Hij was net iets langzamer dan Nuis en pakt het zilver.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 Yeah. Don't you think it. it's sunshine? Don't bring it on the moonlight. moonlight. Don't leave it on the end of the island. on the moonlight. Ah! Sunshine. Woo! Moonlight. Yeah. Good times. Moonlight. Mm. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Don't you blame yeah. it's sunshine? You en met deze single van de Jacksons werd het 6 over 2. Zandvoort, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. We zijn er weer hoor, 7 graden buiten. En vanmiddag vanuit de studio aan de Tolweg, 10 a 3 uur lang Zandvoort op zondag. Helemaal live en uh, ja, nog een beetje bijkomen natuurlijk van het uh, verlies van uh, vanmorgen. Net geen goud voor Patrick Roest, uh, Albert-Jan, dat, uh, dat was uh, schrikken. En jij hebt geen geluid, uh, begrijp ik, op je koptelefoon. Nee, niet op, op mijn koptelefoon. Oh, maar wel? Nee, ook niet. Ook niet, helemaal niets. Niet. Nee, helemaal niks, nacht. Nou ja, wat is dat dan? Ja, ja. maar in ieder geval, we hebben zilver. We <lacht> hebben zilver. Nou ja, daar mogen we ook trots op zijn, toch? Ja. Dus uh, we gaan eerst even kijken wat we hier aan kunnen doen. Ja, dat, uh, dat lijkt me dan ook een uh, plaats. Uh, nou ja, oh ja, goed. Uh, ik, uh, ik ga wat uh, leuks uh, opzoeken. Welkom, en zo dadelijk hoor je wat we allemaal gaan doen tussen twee en vijf uur. Meneer East inderdaad, zoals Albert-Jan al zei, lekker muziek back to the 70s met girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls Shy girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls girls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 over to China. And next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea my geisha. 70, uh, Sailor en girls, girls, girls. Nou, het waren de boys uh, die het vanmorgen moesten doen uh, op de ijsbaan. En hebben het over de vijf kilometer uh, tijdens de Olympische Spelen, Albert -Jan. Ja. Ja, je geluid doet het weer, hè? Ja, Hoe ja, Lekker is dat, hè? Knopje stond verkeerd, Ja, het knopje stond niet he? goed. Verkeer, knopje nee, knopje nee, nee. Nou, Nieuws van der Poel, uh, die heeft uh, net het uh, goud uh, weggekaapt voor uh, Patrick Roest. Het ja. scheelde een halve seconde op vijf kilometer. Ja, maar het, is al, bedoel, het was een uitgekiende race uh, van die Canadees. Canadees was het toch? Eh, uh, nee, Zweden. Oh, Zwe oh ja, Zweden. Ja, uit Zweden. Nee, gewoon keurig, keurig schema geschaatst. En uh, de laatste twee ronden van Roes uh, ja, gingen moeizaam. Beetje dramatisch eigenlijk. Daar, daar uh, eerst liep hij een achterstand op, maar in de laatste twee ronden heeft hij die achterstand gewoon weggewerkt en omgezet. Uh, in goud, om het zo maar te zeggen. Ja, we zaten tussen Noorwegen en Zweden in. Dan uh, met de enge braten op uh, plek nummer drie. Ja, mooie naam hè, enge braten. We hebben nu goud en zilver. En, mor en morgen hebben we natuurlijk weer uh, veel short track hè? Dus, Ja, uh, dus niet vallen. Dus niet vallen en uh, gewoon revanche nemen. En, uh, en uh, weer voor medailles gaan. Maar dat is morgen. We hebben nu nog uh, vandaag, er wordt op dit moment uh, druk gecurlingd. Ge ge cur uh, in, in de gemengde, gemengde relays, om het zo maar te zeggen. Dus een uh, gemengd team. En uh, Italië, Zwitserland momenteel. Uh, de Italië met 3-2 voor. Maar goed, we, we, we bekijken het. Mocht er nog nieuws komen vanuit het Nederlandse Team NL... dan zullen we u dat zeker uh, niet uh, achterhouden... en uh, u daarvan op de hoogte stellen. Wij gaan radio maken. Wat gaan we doen? Wij gaan radio maken. Zandvoer op zondag. Dus welkom luisteraars en welkom kijkers. Uh, uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. Nou, we hadden het gisteren al, uh, de, de, nou niet voorspeld, maar we hadden het al aangekondigd dat vandaag uh, veel regen en vannacht uh, harde wind. Maar het is nu weer even weer wat rustiger. Of het zo blijft of het anders wordt, u hoort allemaal rond de klok van half drie. Ook het dier van de week, uh, nou ja, ik kan beter zeggen van de dag, want we hadden uh, dunja uh, gisteren als dier van de week. Maar ik keek vanmorgen op de website van het Dierenthuis... en Dunja heeft een thuis gevonden. Maar wat schetst mijn verbazing? Ik zei het gisteren al, Geer is weer terug. Dus Geer die is nog op zoek naar een thuis. Dus vandaag Dier van de Dag, Geer. Het gedicht van de Dag, ik heb weer een aantal uit het archief weten mee te nemen. Dus daar gaan we straks even rustig over bakkeleien, welke dat gaat worden. Maar dat is pas tegen kwart voor vijf, tijd voor het Gedicht van de Dag. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede uur gaan we natuurlijk de regio in. We hebben een het vaste item om half vier, de evenementenagenda. Maar we gaan in ieder geval naar Haarlem, want uh, we hadden het vorige week al gemeld. De koppel ging weer open voor het, uh, voor het publiek. Maar ook de uh, afgelopen week is de filmzaal uh, geopend. En daar waren de reacties uh, uh, uh, niet van de lucht, want iedereen was daar erg over te spreken. En daar hebben we een reportage van, van onze collega's van NHTV. We gaan ook nog even terug naar Uimuiden. Want uh, toen dat schip op hol uh, ging, om het zo maar eens te zeggen. en die aanvaring heeft gehad. zijn we toch uh, ontsnapt aan de grote, grote milieuramp. Want we uh, bedoelden, ondanks het feit dat hij leeg was. maar er was natuurlijk wel olie en zo allemaal in die boten. Dus uh, er is een, uh, een, een milieuramp. Uh, ja, niet te voorkomen. Maar nog net niet plaatsgevonden. En uh, daar hebben we ook een uh, reportage uh, over van onze collega's van NH. Goed. Uh, de derde uur hebben we natuurlijk Pit Report. Kwart over vijf. We volgen voor u natuurlijk uh, de voetbal-eredivisie. En om tien over half drie gaan we voor eens kijken wat de standen daar zijn. Ik zou zeggen, genoeg reden om op deze toch wat druilerige zondag. Uh, een, een beetje miezerige zondag. De komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En wil je kijken? Zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij gaan twee platen voor je achter elkaar draaien en daarna het nieuws in het kort. En een van die twee, dat is de nieuwe single van Adele. I ain't got too much time to spend But I'm in time for you to show how much I can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 ...van het nieuwe album van Adele. Bertie hoor je de single Oh My God. Inderdaad, haar nieuwe single. En dit is een band uit de jaren 70, 80. Een Nederlandse band, ze heet Spargo. En een van de grote hits die ze gescoord hebben... ...buiten onder meer You and Me... ...is deze. Luister naar Hip Hop Hop... De deunen uit de jaren 80 van de Nederlandse. Dit is Spargo. Joorde, hip, hop, hop. Inmiddels uh, tijd voor het uh, nieuws in het kort, uh, Albert jan Ben je er klaar voor? Jazeker. Mooi. Uh, vanaf maandag 7 februari, dat is dus uh, aanstaande maandag, tot en met vrijdag 11 februari rijden er bussen in plaats van treinen op het traject Haarlem-Zandvoort. Vanwege werkzaamheden aan het spoor door ProRail. Hierdoor zal ook de dienstregeling tussen Haarlem en Beverwijk worden aangepast. Er rijden op dit traject dan juist extra treinen. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen... en op het traject Haarlem-Zandvoort rekening te houden met een extra reistijd van circa 30 minuten. Bij station Overveen wordt ballast bijgestort om het spoor op te hogen tot 76 centimeter... zodat reizigers een gelijkvloerse instap krijgen vanaf het perron in de trein. Dit is conform de Europese regelgeving en Nederlandse afspraken... voor de toegankelijkheid van het spoor. De vervangende stopbussen tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort... rijden tussen circa 7 uur s morgens en 8 uur s avonds. Ieder kwartier ervoor en erna ieder half uur. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek, zoals gezegd... de NS-reisplanner te raadplegen... en rekening te houden met een extra reistijd van circa 30 minuten. Deze is ondertussen verwerkt in de reisplanner... Na een onverwachte wending blijkt dat Gemeentebelangen Zandvoort toch gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de komende maart. Afgelopen vrijdag heeft het Centrale Stembureau de kandidatenlijst goedgekeurd. Huidige fractievoorzitter Astrid van der Veld en bestuurslid Leo Misenbeek waren overdonderd toen zij hoorden dat Kort Draaier, die bij Gemeentebelangen Zandvoort als slapend bestuurslid, slapend tussen aanhalingstekens, bestuurslid te boek stond, op de valreep nog een kandidatenlijst had ingeleverd bij het Stembureau. Nu het stembureau deze lijst heeft goedgekeurd, gaat gemeente Belangen Zandvoort alsnog een gooidoen naar één of meer zetels in de Zandvoortse gemeenteraad. De nieuwe lijst bestaat uit negen kandidaten met Joris Valies als lijsttrekker. Cor Draaier staat als lijstduwer op de negende plaats. Opvallende namen zijn die van oud-wethouder Michiel Demmers en voormalig raadslid Cor van Koningsbruggen. Afgelopen woensdagmorgen werd door wethouder Raymond van Haften en het bestuur van de standplaatsvereniging Zandvoort een intentieovereenkomst getekend die de weg vrijmaakt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van standplaatsen naar kiosken. Standplaatshouders willen al geruime tijd hun mobiele neering graag inruilen voor hun vaste. In 2017 hebben de standplaatshouders de gemeente voor de eerst via een brief hiervan op de hoogte gesteld. Meerdere wettelijke bepalingen stonden en staanden lang gekoesterde wens van de standplaatshouders echter in de weg. Wel zijn er sindsdien verschillende verkennende gesprekken tussen de gemeente en standplaatshouders geweest... en beide partijen zijn het erover eens dat er kansen liggen. Het is nog onduidelijk of Manesiestal de naardenhof in Bentveld plaats zal gaan maken voor vijf vrijstaande woningen na 2028... De Zandvoortse raadscommissieleden vinden dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn... om een duidelijk standpunt in te kunnen nemen. De eigenaren van de Menezie willen over een, half, over een aantal jaren woningen bouwen op de grond... maar daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden aangepast door de gemeente. De ruiters hopen dat de gemeente daar niet aan meewerkt. De eigenaren spraken afgelopen woensdagavond de raadscommissie toe. De boodschap was helder in 2018, 2028 Gaan ze sowieso met een manege stoppen. Ze hebben de pachters, van met wie ze overigens een goede band hebben... al 16 jaar uitstel gegeven. Maar nu is het echt klaar, al dus de eigenaren. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, tot zover inderdaad. Het nieuws, zometeen het weer, maar eerst deze. To me, but you're in you Looking for a lead in the distance Dat was uh, Kirstie Kiltz de Ket. Bijna een dier van de week, maar die krijgen straks om uh, half vijf. Eerst het weer. Het is zoals uh, velen van u inmiddels uh, hebben uh, gemerkt een kletsnatte zondag. Sinds gisteravond regende het en het doet ook, het vandaag ook nog een groot deel van de dag. Pas in de loop van de middag wordt het droog, maar dan vrij snel volgen er buien. Maar met wat geluk zien we ook nog even de zon. Er waait een vrij krachtige tot harde wind uit richtingen tussen zuidwest en noordwest... met zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. De temperatuur loopt vandaag op naar een graad of 9. Vanavond komt het tot buien. Komende nacht is het over het algemeen droog. Er waait een krachtige tot harde noordwestenwind en het koelt af naar 4 graden. Morgen is lokaal nog een bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog en schijnt geregeld de zon. De stevige noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af en het wordt 8 graden. En dinsdag overheerst ook de bewolking. Woensdag breekt de zon af en toe door. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd... waarin het kwiks kan stijgen naar een graad of 10. En vanaf donderdag schijnt geregeld de zon, maar het wordt wel geleidelijk wat kouder. Donderdag is het een graad of 8. Vrijdag tot en met zondag liggen de maximaal tussen de 5 en 7 graden. En ook de nachten worden kouder, maar erin kan het zelf soms vriezen. De koudere uh, periode duurt niet langer, want na het weekend na dat weekend wordt het weer zachter en stijgt het kwik naar 8 tot 10 graden. Al dus Rico Schreuder. Dat was het weer. En inderdaad, uh, het weer uh, voor de komende dagen hoort is juist uh, bij CFM en nou weer lekkere muziek. Metzijmers en Tabitha zijn hier met Ik wist het. Ik, geduldig als ik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 Somebody you miss, I don't wanna be somebody you wish You had another chance to change the end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 De combinatie van Nederlands en Engels, de nieuwe single van Matt Simons en Tabitha hoorde je met Ik Wist Het en hier is de Runaway Train. Bye. Nou, vanaf morgen, dus een week lang, geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem. En dat vanwege het onderhoud aan het spoor. Bij Overveen wordt het station wordt, wordt verhoogd, of in ieder geval wordt er ballast gebracht onder de, onder de treinsporen, waardoor je makkelijker in kan stappen bij Overveen. Nou ja, we kwamen inderdaad daaruit op deze van Solacellum en de Runaway Train. Het is tijd voor de Eredivisie... beginnen met zaterdag met gisteren, Albert Ja, De wedstrijd FC Utrecht-SC Cambuur is geëindigd in 3 tegen 2. Dat is trouwens een prachtig mooie wedstrijd... want Cambuur kwam zelfs op 2-0 voor... Maar toen kwam er van Herenveen uh, overgekomen... een spits uh, bij FC Utrecht erin. En uh, toen uh, dankzij hem, mede dankzij hem... een assist en twee goals... Uh, FC Utrecht. Goed, de tweede wedstrijd op zaterdag... was Fortuna Sittard thuis tegen SC Herenveen. Eindstand 2 tegen 0. Nou, er moet uh, gekeken worden naar uh, matchfixing... Uh, voor de volgende partijen. Tegen PSV, tegen AZ. Want daar werd het 1 tegen 2. Een verlies dus voor uh, PSV... Op plek nummer 2 op dit moment in de Eredivisie en dan nog thuis ook. Ja, was een echt ongelukkige, ongelukkige tweede goal van AZ. Want de bal sprong hoog, hoog op na een voorzet. Waardoor hij net over de keeper heen ging en de, de, een vrijstaande speler van AZ kon hem intikken. Goed, dan hebben we Pek Zwolle thuis tegen NEC. Eindstand 1-1. En dan FC Twente tegen Vitesse. Vijf wedstrijden dus gisteren. Dat werd 3 tegen nul. Dan de wedstrijd die vanmiddag om kwart over twaalf al begon. Was dus Feyenoord thuis tegen Sparta. Een echte derby om het zo maar te zeggen. En er werd ook ruim gescoord. Feyenoord 4, Sparta 0. Vanmiddag om half drie zijn er twee wedstrijden gestart. Willem 2 neemt het op tegen RKC Waalwijk. Daar staat het nog 0 tegen 0. En daar ook om half drie begonnen in Groningen. De F wedstrijd tussen FC Groningen en Go Ahead Eagles. Tussenstand 1-0. Woepie. Woepie. Woepie, woepie. <laughs> En dan om kwart voor vijf de wedstrijd van de dag. Ajax neemt het op tegen Heracles Almelo. Tot zover. We komen er ook terug straks. Zo is het. En wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Wat dacht je van deze Libo M en cliff Hakuna Matata. In Zandvoort krijgen we van alles van de regen van vanmorgen. Nou, een uh, zonnetje. Je hoort de Libo M en Hakuna Matata. En ook de gouden oude muziek draaien we zeker voor je. The music is all yours. On ZFM. Wat, wat dacht je van deze? Ja, we houden op de zondagmiddag, Jim Crouchy en de bad bad Leroy Brown. Weet jij, albert Jan, dat wij heel gastvrij zijn? Jazeker. En dat gaat er dat gaat niet onopgemerkt voorbij, hè? Nee, nee, nee, want we hebben de top 10 bereikt. Klopt, want Zandvoort hoort bij de meest gastvrije bestemmingen van Nederland... en behaalt een keurige top 10-notering in een lijst van online reisplatform Booking.com. Reizigers die via het platform boeken en ergens verblijven... kunnen een review, zeker beoordeling, achterlaten... en op basis daarvan wordt jaarlijks een ranglijst samengesteld. In Nederland werden de afgelopen jaar... maar liefst 2,4 miljoen reviews op de website gedeeld. Een deel daarvan bleek dus mooie cijfers, bleek dus mooie cijfers voor Zandvoort te geven. De top 3 van meest gastvrije bestemmingen... wordt in de lijst van dit jaar gevormd door... Seroskerken in Zeeland, en ook Middelburg in Zeeland en Harlingen in Friesland. En Zandvoort vinden we dus terug op plek 10. Gastvrijheid is een onmisbaar element voor een succesvolle trip. Of je dat nou een dagje uit, weekendje weg of een langere vakantie is, iedereen hecht waar er waarde aan. Daarom heeft Booking.com voor de tiende keer op rij hun jaarlijkse Travel Review Awards uitgereikt. Een bijzondere erkenning voor de meest gastvrije bestemmingen en accommodaties ter wereld. Misschien zit het ingrediënt van gastvrijheid wel in de Noordzee... want ook Zandvoort is dit jaar ontzettend gastvrij bevonden. Met een van onze meest populaire stranden en tegenwoordig zelfs een Formule 1-race... is de parel aan zee benoemd, uh, beroemd om zijn vele gezichten. Dicht bij onze hoofdstad is Zandvoort ook perfect voor een dagje weg... om te flaneren over de boulevard, een visje te eten bij de viskar... en door het duingebied te wandelen of gewoon wat frisse zeewind te snuiven... Eet s'avonds bij een van de vele strandtenten, beachclubs of in een gezellige dorpscentrum en jouw dag kan niet meer stuk. Zandvoort in top 10, meest gastvrije bestemmingen volgens booking.com reviews. Dankjewel Albert en we zijn inderdaad de Paro aan de zee. Every Lachend in de storm De golven van de zee Wat is jouw kracht enorm? Het volvloed Je lange gouden strand Ik voel weer dat kind Spelend in het zand hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen Circuit, strand of de kroeg Droomend in de lijnen, Een feest tot de morgen Iemand gedacht. Ik weet hij zit maar in bloot. Hoort eens in het, het woord. Hier is het. Hoog. lekker. Sliptongetje erbij, heerlijk joh, van Castle Friends en de Paro aan de Zee. En zo zijn wij natuurlijk ook weer in de top 10 gekomen van de meest gasvrije bestemmingen van 2021. En daar zijn we trots op. Zandvoort aan de Zee, de paro aan de Zee. En van de paro aan de Zee gaan we even naar een heel ander onderwerp. Albert-Jan? Ja, want straatmuzikant Thomas, vooral bekend van zijn Everything's Gonna Be Alright is onlangs onverleden. De dakloze was met zijn rasta Haardors een bekend gezicht in Zandvoort en Haarlem. Op verschillende plekken in het dorp en in Haarlem... speelde hij reggae-liedjes op zijn gitaar. Dat hij daarbij een valse zong, dat deed er niet. Thomas, die zo'n tien jaar geleden zijn thuisland in Duitsland verliet... voor een nomadenbestaan in Zandvoort en Haarlem... kon op de sympathie, op, op de sympathie rekenen van veel Zandvoorters en toeristen... Afgelopen vrijdag werd hij op de begraafplaats Noorderduin onder grote belangstelling in Zandvoort begraven. In het begin van het tweede uur hebben wij daar een reportage van gemaakt door onze collega's van NHTV. Maar dit alvast even ter kennisgeving. Goed, dus de straatmuzikant Thomas is niet meer, maar hij was niet... Hij was wel heel geliefd bij een heleboel mensen, maar de mensen die op het station werkten, die konden hem wel wegkijken. Ja, echt waar? Ja, want... Uh, die kreeg steeds dezelfde plaatjes ja. te horen natuurlijk. En hij ging voor de toiletten zitten, want dan moesten, de mensen die naar het toilet moesten, moesten langs hem. Dus dat was uh, <lacht> heel slim trouwens. Heel slim uh, bedacht. Goed, in, de tweede, in het begin van de tweede uur meer over uh, straatmuzikant Thomas. En morgen, of morgen, zometeen gaan we ook uh, de regio in uh, natuurlijk, in het uh, tweede uur... Zandvoort op zondag. Wij zeggen graag tot zometeen. She flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who